ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Marion Koekoek met het NOS journaal. Van de 22 schietpartijen die dit jaar in Amsterdam-Zuidoost zijn gebeurd, is meer dan de helft opgelost. De districtchef van de politie heeft de stadsdeelraad daar gisteravond over geïnformeerd. Bij schietpartijen in de Bijlmer vielen dit jaar drie doden en vier gewonden. In veertien gevallen zijn verdachten aangehouden. De overige zaken zijn onoplosbaar of het slachtoffer weigert aangifte te doen. Politie en gemeente hebben verschillende maatregelen genomen om het geweld te bestrijden, waaronder strenge fouilleeracties. Er zijn de afgelopen tijd drie machinepistolen en negen handvuurwapens in beslag genomen. De vakcentrale FNV noemt de AOW-plannen waarover de coalitiepartijen gisteravond een akkoord bereikten een kille bezuiniging. Voorzitter Jongerius zei dat het plan om de cent draait en niet om de mensen. Een regeling voor werknemers met zware beroepen is volgens de vakcentrale totaal mislukt. CNV is iets positiever. De vakcentrale benadrukt dat het van groot belang is dat er een akkoord is. CNV komt later met een inhoudelijke reactie. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer wijzen het plan voor verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar af. De SP vindt het onrechtvaardig en asociaal. Ook de PVV reageerde fel. De partij kondigde aan zich met hand en tand te zullen verzetten tegen verhoging van de AOW-leeftijd. GroenLinks zegt dat er geen heldere keuzes zijn gemaakt en dat het plan daardoor slecht uitvoerbaar is. De belangrijkste verzetsbeweging in de Niger-delta van Nigeria maakt een eind aan het staakt het vuren. De MEND-groep zegt dat ze opnieuw aanvallen zal uitvoeren op buitenlandse olieinstallaties. MEND besloot in juli de strijd tijdelijk te staken om overleg met de Nigeriaanse president Umaro Yarouda mogelijk te maken. De president had een amnestieregeling aangeboden, maar tot officiële gesprekken is het nog steeds niet gekomen. Men vindt dat de lokale bevolking van de Niger-Delta te weinig profiteert van de olierijkdom en dat het milieu in de Delta door de oliewinning wordt aangetast. De groep is verantwoordelijk voor talloze aanslagen in de afgelopen drie jaar. Het weer, eerst nog wat regen, in de loop van de dag wordt het droger en af en toe breekt de zon door, tot 13 graden. Aan zee waait een mogelijk stormachtige noordenwind.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 You might be coming back to me Just think again, cause I won't that you've gone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 van de herfst. His way. I did my best. The perfect guest knew when to go. Perfect, you knew when to stay. Come tell me that you love it, dear. I've been feeling down some too. After all this time. Gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times.